In de Saoedische stad Mekka is het aantal mensen dat is omgekomen door een hijskraanongeluk opgelopen tot 107. Meer dan 230 mensen raakten gewond. Door een zware storm viel de kraan op de Grote Moskee. Dat gebeurde vlak voor het vrijdagmiddaggebed toen het erg druk was in de moskee. In Mekka wordt nu de jaarlijkse bedevaart voorbereid waar miljoenen moslims op afkomen. Antoon Hurkmans vertrekt als bischop van Den Bosch. In een brief aan zijn bisdom zegt hij dat hij in juni... aan paus Franciscus heeft gevraagd of hij mag stoppen... en de paus heeft daar nu mee ingestemd. De 71-jarige Hurkmans schrijft dat hij graag tot zijn 75ste... in functie was gebleven, maar voelt zich te zwak om zijn werk goed te doen. China heeft de zoektocht naar slachtoffers van de explosies... in Tianjin afgerond. Volgens de autoriteiten kan er niks meer worden teruggevonden... van de acht mensen die nog worden vermist... Het officiële dodental van de zware explosies op het haventerrein komt daarmee op 173. De treinen van en naar Utrecht Centraal rijden weer normaal. Gisterochtend trok een goederentrein een bovenleidingstuk bij het station, en daardoor was er op veel trajecten vertraging. Vanwege de drukte op het spoor konden de herstelwerkzaamheden aan de bovenleiding pas rond middernacht beginnen. Dan nog het weer. Later vanochtend in het zuidwesten wat regen. De buien trekken geleidelijk naar het noordoosten. En het wordt 20 tot 23 graden. Ook morgen nog een aantal buien. Dit was het NOS Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Op de grote kocht 34 tot 36 in Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee. Zandvoort, een zomerhits. Z Z Z -Z -zom. Z Dit is de zomer van ZFM. Met. Met nu, Toeba Please. We gaan beginnen. Ik zeg, we gaan beginnen. We gaan beginnen. Here we are. Dit is een uh, belangrijk moment. Good morning. Ja, het is toch prachtig, jongens. Dit alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. I really hope that this time everyone will be on board. Dat hoop ik ook dat iedereen aan boord is. Ik vond het niet helemaal een goede woordkeuze van Jonker om dat te zeggen. Iedereen aan boord met, uh, uh, met de vluchtelingen in onze achterhoofd. Maar goed, hij bedoelde het wel goed, denk ik. Vandaag is de vraag: wie is er niet? Nou, het is weer zover. Er is er weer iemand niet. Wat verdorie. Wat verdorie. Nou goed, is een, uh, een wissel heeft er plaatsgevonden. Vorige week was Marcus er. En vandaag is Jolande er. Ja! Yes, Goedemorgen, alles wel? Ja, alles wel. Oké, okay, nou goed om te horen. En uh, twee weken was je er niet. Nee, ik was lekker op vakantie. Op vakantie. Ja, wel ook in Nederland. Dus ik had misschien wel kunnen jakkeren om hier te zijn. Oh, dat had maar wel gekund. Het is ook wel weer fijn om gewoon even. Er, is gewoon een stoel er zijn gewoon twee stoelen bez bezet. Ja. Dat is goed. Dat is genoeg. Dat is ook wel weer goed. Je gewoon genoten natuurlijk? Ja, zeker, okay. zeker. Wel regen gehad. Veel regen toch wel, ah. helaas. Hey. Maar ja, het is niet anders. Ik, het ik is heb wel Is gaan, het ook het leven op? We gaan waarschijnlijk over uh, een week of vijf gewoon nog een week in de Gran Canaria. Tuurlijk, ja, je bent er ook echt naartoe. Ja, ik ja. het wel. Ja, natuurlijk. Een beetje Met... zon nog even. <laughs> even de zomer verlengen. Hoe lang kan je het vakantiegevoel nou vasthouden? Dat is ook altijd zo'n vraag aan mensen. Ja, ik heb na nou één week gewerkt en je realiseert je dan van. Oh, een week geleden zat ik nog daar. En dan denk je, oh nee, dat ben ik toch wel een beetje kwijt. Het gaat toch wel snel hoor. Ja, het is moeilijk, hè, dat vasthouden, het vakantiegevoel. Ja, ja maar het uh, was lekker. Ja, goed. Nou, goed ik heb dus... een fluistertocht gemaakt in de Biesbos. Een fluistertocht. Dus dan uh, zit je op zo'n boot. Slecht, dan... slecht voor je stem is dat ook. Oh, dat je een fluister. Het oh. ja, is niet mooi, hè? Ja, het schijnt alleen dat je dat s'nachts moet doen, want dan kun je bevers zien. Bevers? Ja, maar ik heb okay. wel gehoord nu dat die een hele grote habitat hebben. Ja? Zeker een kilometer. Dus er kunnen maar zoveel paren daar zitten. Bevers dat zijn toch niet van die ellendige staart. beesten die alles terugknagen? knagen. Ja, ja. Is het is ook recht om te leven, En dan krijgen ze al die bomen. Ja, dat is ook recht. Ja, er ja, ja, okay. dus zijn er genoeg bomen, dus geen ja, probleem. Oh, geen probleem. Goed, we wachten even af of onze jeugdafdeling ook aansluit, dat weet ik niet. Maar ik ben bang dat die vandaag ook een vrije dag heeft. Vanavond. Oh, goed. Mag dat wel, zoveel? Ja, dat weet ik ook niet. We moeten we maar zo over praten in een vergadering. Die we ook al jaar lang voor ons uitschuiven natuurlijk, dat is ook altijd weer zo. Goed, ja, hoe toepasselijk zou je denken? Refugee, Tom Petty, in Heartbreakers. Hij wordt binnenkort 65. It's up we both know it. we don't talk too much about it Ain't no real big secret all the same luisteren is dus zegt: oh wat mooi hè, hij heeft een plaat uitgezocht om aan te sluiten bij de, bij de vluchtelingen. Maar als je naar de tekst luistert, je het gaat helemaal niet over vluchtelingen, het gaat over liefde. Oh, er heeft okay, niks met vluchtelingen. Oh, je, je kan je voelen als een vluchteling. En uh, dat zingt hij dan over zijn vrouw, over zijn, zijn geliefde eigenlijk, die je... Ik vind dat, uh, dat hij haar niet goed behandelt. Daar gaat het een beetje om. Tom Petty, en 20 oktober, wordt hij 65. Ik dacht echt werkelijk dat hij veel ouder was. Maar goed, daar was op 27, 26, 27. was hij al erg populair. En toen had hij al grote hits. En dit is een van de, de oude hits, zeg maar. Nou goed, als we het ook over vluchtelingen hebben. het is natuurlijk wel het ges gesprek van de dag ook gewoon. En uh, er zijn natuurlijk altijd van die mensen-smokkelaars. die een hoop geld eraan verdienen. En toen hoorde ik gisteren het aantal mensen-smokkelaars. Hoeveel denken jullie dat er heel veel mensen smokkelaars Je zwaait zo, ik denk vijf. Vijf, zes, tien, twintig. Nee, ik denk al een paar honderd. Ja, ik denk een paar honderd. Dertigduizend mensen smokkelaars heb je. Afgelopen jaar zijn er 430 vluchtelingen deze kant op gekomen. Dat is dus één op de vijftien, om het zo even uit te rekenen. Eén op de vijftien is mensen smokkelaar. Maar je bent toch best wel slecht in... En die anderen worden gesmokkeld. Ja. maar Je krijgt dan toch een ander beeld, moet ik zeggen. Wacht even. Maar dat zou betekenen dat dus één mens is maar klaar. Vijftien ja? mensen per keer. Nou ja, daar komt het wel op neer eigenlijk. En dan ben je klaar. Maar nou ja, dan heb jij waarschijnlijk je, je overtocht gratis, gratis... en kan je in ieder geval met dat geld iets opbouwen in dat land waar je naartoe gaat. Misschien hebben ze het wel bekeken. Zo. Ja, is het dan nu niet klaar? Want als je zegt uh, 15 maal uh, 30.000, ja? 450.000... Ja? Nou, die zijn er toch al? Die zijn er al. Dan is het toch klaar? Dan ja, dan, dat weet ik, dan komen er nieuwe mensen, smokkelaars. Oh, okay, nou ja, Ze hebben er nu 500 opgepakt. Ik zag gisteren dat er een van de team nou, van de hoe de team weten bezig was. Ze, hoe weten ze dat? Nou, die schijnen regelmatig sterk naar diesel te ruiken... want die staan aan het roeren. Ik ja. vond het een hele makkelijke oplossing gisteren, maar ik, nee, dat hoorde ik. Die staan aan het roeren en die gaan vaak ook bellen naar de kust. Uh, schip in nood, schip in nood, uh, kunnen we worden opgehaald. En, ja, oké, okay, nee, dat, dat snap ik. Maar ja? ik bedoel, ze hebben er 500 opgepakt ja? en ze weten dat er 30.000 zijn. Ja. Maar hoe weten ze die anderen? Ik bedoel, je bent wel ja, een hele slechte mens mensensmokkelaar als je zegt van... Of hele slechte politie als He? mensen -mog Ik ben de mensensmokkelaar, en ze pakken hem uh, niet op. hoe weet ze dat? Ja, misschien hebben ze de naam onthuld, degene die gesmokkeld zijn. Ja, ik weet, volgens mij is het niet zo zwart-wit dat die mensensmokkelaars... zo van die hele zware criminelen zijn. Er zullen nee, er best nee. wel een paar honden tussen zitten die door die, die, die lijken gaan, maar er zijn ook mensen die eigenlijk gewoon wat andere mensen willen helpen en daar uh, eigenlijk geeft men toch te veel betaald worden. Dat geeft weer nou van hoop geld joh. Dat hoeft helemaal niet. Ah. Ja, maar uh, ja, of dat ze ah, dus Het is niet te ja, maar het hoeft ja, toch ja. ja. ook niet te zijn dat al die mensen, kijk, op zich, als ik nu zeg, ik ga daarheen met mijn ja? bootje, ik zeg betaal me maar 10 euro en dan vaar ik je over, ja? dan ben ik in principe een mensensmokkelaar. Dus we hoeven niet allemaal heel veel betaald te krijgen. Nee. nee, want je hebt bijvoorbeeld ook die man die zeg maar, die zijn kind bij Bodrum is aangespoeld, de ja? bekende foto natuurlijk, die was eigenlijk ook mensensmokkelaar, want die ging uiteindelijk ook achter de roer zitten. Die was eigenlijk ook verantwoordelijk over de boot. Hij en die had eigen ook gezin gewoon. terug kunnen gaan. Maar goed, ja, om even. Heb je dan lekker... een smokkelaar zijn je eigen gezin. Uh, uh, nee, want er zaten meer mensen in die boot uh... natuurlijk, hè? Ja. Maar goed, ja, goed. Ja, het mensen zitten helemaal in nood. En als je ook die. Uh, foto's. en die beelden uit. Uh, Hongarije. waar ze in zo'n. Uh, afgesloten ruimte zitten en dat ze stukken brood naar naartoe worden geworpen. Ja. Ben ik echt blij dat die herten hier niet naartoe zijn gegaan, hè? Want die zouden eigenlijk daar naartoe getransporteerd worden. O, o, e, getransplanteerd. Maar, getransporteerd. Maar dan hadden die vluchtelingen daar wel weer wat eten. Ja. Dat is ja, wel waar. Ik denk ook. Er zelf kunnen misschien goede jagers Die kunnen helpen. Ja. Hier. ja. goed. Het is een hoofdstuk waar je eindeloos over lang kunt door ja. praten. We gaan straks nog even meer babbelen. Ik ben er toe. trouwens weer. Je bent er weer? Ja precies. We stapten er zo overheen. Daar zijn we wel echt heel erg blij om. We zijn compleet. Ja. Ik, ik zat weer achter een toerist. Die, die weer 30 reden over de... Ja ze, ja, ze zijn op weg naar de, de KLM open. Ja, het is, maar uh, dan hoef je, je, nog, te steeds, terug, hoef je nog steeds geen 30 te rijden op de Ja, in die, in ja de, En die komt de andere ja, weg. Die heeft hebt gehoord van al die herten, die is doodsbang. Ja, oké. Okay. Ja, ja. Okay. Nou goed, de andere weg oh, eh, voor die golfballen. naar Haarlem toe, naar de, de ja. zeeweg, die is ook 30. Dus nou jongens, ja. hou er rekening mee dat je een half uur vertraging hebt... als je hier wil aankomen. Oh. Uh, goed. Oh. Listen Like Thieves is een nieuwe band en die maken leuke muziek. A wake up call zo in de zaterdagmorgen is misschien wel toepasselijk. We it We met elkaar eerst Wake Up Call van Nothing But Thieves. Aan de achteraan. Annexation in Finis. En het heet super Superhumanoid. Dat is een band. En we staan sinds 2008 nog maar kort bezig. En ze maken van die heerlijke, beetje zweverige popmuziek, maar soms ook met een scherp randje. En ik zit te kijken naar de Super Humanoid. Toen wou ik denken aan een plaat, vroeger uit de jaren 80. weet je die een plaat uh, nog kent, Stacker van Humanoid. Dat was toen, een. toen zat ik nog bij de Piraat, 1988 volgens mij uit mijn blote hoofd... en dat was toen echt een van de eerste Asset House platen. En die draaide ik dan, en dan kreeg ik meteen vier telefoontjes... Oh, wat een klote muziek draait, zeg. En toen dacht ik mezelf, hoe klonk je ook weer? Nou, ik heb hem even opgezocht, en dus toen moet je even luisteren. Stacker Humanoid. Dat was echt, dit was echt vette shit man, gewoon dit. Je kreeg echt telefoontjes over dat mensen zeiden... Nou, dit, dit vind ik echt van die pleurisherrie, dat moet echt uit. En nu denk je echt van, de zo vorige eeuw? Dit is zo gedateerd. <laughs> ja, dit is inderdaad... Het doet me een beetje denken aan... Hoe uh, heet je ook weer? van, uh, Ja. Daft Punk, Daft Punk, ja dat zal, Ja, dat is een beetje de voorloper nee, ervan. Hebben ze Daft Punk ge, noemen we dat, Geïnspireerd? Ja. Ja, ja. Nou, ja, misschien wel. Ik denk ik wel. Maar goed, dit was ooit een eenmansproductie. Uh, uh, Na het maken van deze plaats zijn ze uit elkaar vandaan gevallen. Starker en Humanoid, omdat ik namelijk, oh, nee, we, Het was een eenmansproductie en ze zijn uit elkaar gevallen. Uh, nee, nee ja, klopt, ja, een Tweemansproductie. Ja, dat kan niet. <laughs> dat wordt erg moeilijk. <laughs> eenmansproductie. Hoi, het gaat elkaar? Wat het er weer? <laughs> Ja, ik had ruzie met mezelf. Nou, het uh, is toen ik leefde bij 20 minuten over 8... Ik laat me niet van mijn stunt brengen. Wat verdorie. Is het uh, programma waar je bij, als de kippen bij moet zijn. Want voordat je weet is het alweer afgelopen. Ja, het viel me een beetje tegen hoeveel handtekeningen er opgehaald. Uh, even meer dan 33.000 handtekeningen voor de molens. Tegen de, tegen molens, de molens. Tegen ja. de molens. We hadden gehoopt dat we bijna 100.000 zaten. Want denk ik, we stomen zo door de 100.000. Maar we moeten eerst even voorbij die 50.000. werd altijd gezegd. Want dan komt het uiteindelijk in de Tweede Kamer. Of dan worden er gewoon vragen over gesteld. Ja, hoeveel mensen lopen daar langs? Hè? Want eigenlijk als het dit weekend... Heb je natuurlijk uh, uh, golf, yeah. overgolf Zandvoort? Dan yeah. heb je misschien toch dat er wat meer mensen zijn. Ze hadden het even uit moeten spelen. Moeten... Ja. Ja, maar mee? ik vraag me wel af. Um, maar ze hebben hun best gedaan. Zeg maar, er komen hmm. hier natuurlijk best wel veel Duitsers. Ja? Geldt het als een Duitsers handtekening zet? Oeh. Waarom niet? Nou, omdat. Dit hmm. is een tegenstander. Ja, maar het gaat om de Nederlandse politiek. Dus het is geen Europese politiek. Dus een Duitser is geen Nederlands burger. Nee? Is dat dan rechtgeldig? Oh, ja, ja, dat is goed. Ja, maar toch? dat zie je ze niet bij die handtekening. Je kan natuurlijk ook nee, zo, maar, ja, ik, Je had het veel beter aan kunnen pakken door te denken van oké, okay, uh, ik wil wel een vluchtelingen in huis als jij even hier teken. Wat oh, een ik idee? Dan mag je mij in het zomerhuisje de, een paar weken zitten voor een handtekening. Maar ah, nee, ja, ik ga al die vluchtelingen gebruiken. Ja? Dat is ook weer de vraag: is dat... Ja. Ja, nou, okay. Misschien zien. zie je het daar wel. Nou, je? Jezus, mag ook allemaal niks hierin nemen. Ja. Nou, en dan denken ze weer dat ze mogen blijven en dan is er een handtekening tegen de, ja. de windmolens. Ja. Dat vind ja. ik maar ook een beetje gemeen. We, maar maken we ons eigenlijk ook zorgen om, hè? de windmolens, terwijl we het hele vluchtelingenprobleem hebben. Weet dat is met al alle aankomen. Nou ja, als je, als je de windmolens hier komen kan, kan je natuurlijk ook wel groot net ertussen trekken. Nou ja, het, dat het voordeel is, er is het allemaal niet zo makkelijk met bootjes hierheen. Nee, dat is zeker waar. Oh, ja, ja goed, ja, we stappen even over de windmolens grens. heen. Want we hebben er zo vaak al wat over gezegd. Uh, zijn er zijn nog andere maffe berichten die ons zo in één keer verbazen. Ja, nee, er zijn genoeg maffe ja. berichten. Nou. Want uh, het was gisteren was het de dag van de scheiding. Ja, dag de, scheiding. ja. de dag van de scheiding. Ik denk van, goh, kan dat ook? Het was 11 september, rampendag. Ja, dat klopt. Ja. Ja, ja, precies. Maar uh, het schijnt dus wel... Uh, want gisteren was dat dus. Nou, in, het schijnt wel... Het schijnt weer populairder begin te worden. Ik denk misschien oh. omdat de crisis minder wordt. Ha, maar hè? in nee, 2020... Juist niet. Dat nee, is niet logisch. Als de crisis minder wordt... Ja? Dan, uh, dan hebben mensen weer uh, vertrouwen dat ze zelf uh, aan geld kunnen komen. Dan hebben ze misschien weer een baan. Het oh. zijn gewoon mensen die bij elkaar blijven. Voor het dat, geld. Voor uh, ja, onderdag, ja, ja. et cetera. Ja, okay, ja. En dan is het moeilijk om uh, te gaan scheiden als je allebei gewoon uh, ja, uh, ja, weinig geld hebt. Okay. Oh, dit is nu even zo'n drempeltje. Dat we uit de crisis komen. Mensen krijgen het weer beter. Denk en ik vind het weer beter. En dan, dan ik... Beter. Nou ga ik bij je wegvuilen. Ja. ja, precies. En dan liggen die ja. sokken weer en ik moet werken. En ja. jij ruimt ze niet op. Ik ga nu bij je weg. En een keer dat je denkt. Hé, hey, en nou ga ik dat wij we wegdoen, joh. Ja, nou ja. precies. Ja. Ja. Werk. Nou kan ik een upgrade kopen. Maar het schijnt wel dat de gemiddelde leeftijd... Uh, van mannen die scheiden... is toegenomen van 43 Adem. naar 46 jaar. En ja? van de vrouwen van 40 naar 43. En het schijnt dus ook... In, na 2008 was er echt een daling. Toen was op een gegeven moment nog maar 32.000 scheidingen. En, uh, en in 2012 en 13 33.000. Maar dit jaar... Uh, of uh, in 2014 35.000 scheidingen. En ko uh, komt het dan... Dat was heel veel uh, nog hoor. Sorry? Ja. Komt het dan doordat... Mannen eerder een jongere vrouw hebben. Dat dat zo? Ja, nee, dat staat er niet op. Ja, om uh, onderzoek. Dit. Nee, maar het nee, schijnt nou. toch wel dat uh, tegenwoordige vrouwen net zo vreemd gaan als mannen. Ja, nee. Dus nou, we hebben wel een inhaalslag. Die hebben we ook wel wat in te halen hoor. Ja, ja emancipatie. Ja, wij mogen ook vreemd gaan. We hebben allemaal naar nou nee. Beyoncé geluisterd. We hebben allemaal recht op ons eigen. Ja. Ja, Onze eigen al wel. ring. Tijd voor, tijd, ring ik ja. tijd voor muziek. Ik vind tijd voor muziek. Tijd voor muziek, ja precies. Over Beyoncé gaan praten. Het is echt tijd voor iets anders. Wie begint er nou over? uit <laughs> de doos hey, Ik begin niet over Beyoncé. Nee, dat begin ik, ik ook, sorry. Ah, maar nou, goed, uit de oude doos, niet bij het Beyoncé, de, de, die zal het waarschijnlijk niet thuis hebben liggen. Het is namelijk Eels, Freaks achter een piano en Novocaine voor de soul. Life is hard, and so am I. You better give me something, so I don't die. En een retro dit. Zo zien ze er ook trouwens uit hoor. Iederen zijn vol met twee of drie mannen. Een beetje friekies zien ze eruit. Dus je denkt dat ze alleen maar achter de computer uh, plaatsnemen. Maar ze, ze kunnen hele leuke muziek maken. Dit Games voor de Soul in de zaterdagmorgen hier bij Toepak leven te draaien. Het is bijna alweer half negen. En om half negen en om half tien altijd even wat nieuws uit de regio. Ieder geval meestal uit Zandvoort zelf natuurlijk al. En wat kunnen we ze al melden? Ja, de hulpdiensten zijn dinsdagavond groots uitgerukt op het uh, kerkdwarspad. Uh, Zou namelijk een, uh, een woningbrand uh, woeden... Dat melde, de, de melder zag rook vanuit de, de dak en, uh, opstijgen. En uh, ja, hij uh, besloot de hulpdiensten op te bellen. Uh, twee brandweerwagens en drie politiewagens uh, rukten uit. Zo, Dus dat is wel... Uh, de plaatsen bleek de rook op te de, op de stijgen uit de schoorsteen van de, <laughs> de woning. De brandweer heeft uh, voor de zekerheid de omgeving geïnspecteerd... met een uh, warmtebeeldencamera en <laughs> brandweer. Sorry. De zijn lag op een uh, steenmoor uh, afstand, dus uh, ze waren vrij snel te plaats. Oké. Okay. Oh, gelukkig. Ah, ja. Het is toch een goede oefening. Een goede oefening, dat Goeie. is het zeker, jawel. In week 35 stond de gemeente van een publicatie, uh, stond er iets te lezen over de omgevingsvergunning, uh, die zou afwijken van bepaalde bestemmingsplannen, je, nou, waar heb ik het over, ik heb het over het schuurtje wat oh. achter Han Cohen staat. Daar zou de dochter zou een uh, schoonheidszaak in willen beginnen. Maar zij woonde daar niet meer en dat mocht dan niet. En hoop over te doen, uiteindelijk heeft hij ook zijn politieke carrière gekost. Hij, heeft, hij is opgestapt. En uh, uiteindelijk heeft de vrouw des huizes, ofwel de, de vrouw van Han Cohen, nu een, een, een uh, vergunning aangevraagd. om daar een schoonheidssalon te beginnen. En zij woont gewoon nog op het adres. Dus waarschijnlijk staat niets meer in de weg om daar nu een schoonheidszalon te oh, en dan beginnen. zij het samen beginnen met... Dat denk ik dan. Dat Je staat wordt weer in niet in. Maar ja. ik denk van, jeetje, wat een goed... Ik kan het zo simpel opgelost zijn. Waarvoor is dat toen niet gedaan? Ja, maar ah, ja, waarom heeft het weer... Nou ja. Maar ja, er zat nog heel veel verhaal achter vast dat hij weer een brief had gezuurd over de burgemeester. Oh man, ja, dat was een, een hele sensatie, uh, sensatie toen. Rancune. Eh, Rancune, Rancune ja, dat Rancune was het. Ja. ja, er zat okay. heel wat achter. Nou, ik heb een wat leuke berichten. Dit weekend is het uh, Landelijke Open Monumentendag. Hè? Wisten jullie dat? Ja, dus, uh, ja, ja. En in het Zandvoorts Museum heeft de stichting behoud... Zandvoorts Cultureel Erfgoed... een fototentoonstelling voor deze dag samengesteld. En het thema ambacht en kunst staat in de tentoonstelling Centraal. En er wordt echt volop aandacht gegeven aan de architectuur van het monument. Ik wou zeggen van het moment. Maar, uh, en daarbij wordt ook de kunst die het monument vervrijd... op een speciale manier uitgelicht. En uh, hij is dus open van 11 tot 5 uh, uur. Gratis toegankelijk. En kijk nog even hier en daar in de kranten... Want in Haarlem is het natuurlijk ook open money bent de dag En Ik kan jullie zelf het provinciale gebouw heel erg aanbevelen. Maar ik weet nog niet of het open is. Ik ga zelf toch even kijken. Ja, oh. ja dat is inderdaad het uh, provinciehuis ja, dat, bedoel je? Het, het provinciehuis. Ja, het, dat, uh, zeker, zeker aan het raden. Het uh, uitkijkt over de hout. Het is ja. geweldig. En uh, ik ken iemand en die geeft daar dan rondleiding in een uh, in Het oude huis van Napoleon. Ja, Goed? Napoleon. Ja. Napoleon. Ja, en dinsdagavond is het uh, politieke seizoen uh, weer van start gegaan. Sensatie. Uh, na het recess van twee maanden waren de dames en heren van uh, Politici weer uh, uitgerust en begonnen aan een fris monter aan het. Uh, vooral. Monter en mondig nieuwjaar. Zo, ik kon even niet meer aan Ze begonnen gewoon heel leuk. Monter aan het PVD-vraaguurtje. Ja. Oké, okay, nou, er zijn eigenlijk kop, allerlei dingen zijn weer uh, besproken. Ik geloof dat één man wel heel veel aan het woord is geweest. Daar werd iedereen wel een beetje moe van. Ja, maar ja, ja, dat vind ik altijd bij de... Uh, ik heb er ook een tijdje dingen mee gedaan. Ja? Niks voor mij. Um, maar je krijgt allemaal, uh, hoe meer stemmen je hebt... Hoe ja? meer spreektijd je krijgt, er loopt echt zo'n... Tenminste, dat is in Haarlem zo, er loopt ja? echt zo'n klok... En dan zijn er echt mensen. Ja, wij hebben veel spreekuur, Dus het is spreektijd. Dus ik ben de hele tijd 40 minuten aan het woord. Nou ja, goed, dit, dit keer was het Jerry Kramer die echt wel uh, niet minder dan 25 minuten aan het woord was. Allemaal wel punten die wel belangrijk waren. Maar goed, iedereen was gewoon. van nou, dan, nou weet ik het wel. Maar dan, dan, dan vraag ik me. Dan, dan zit je. De, ik zeg hem, wat, hij is VVD. En er zit iemand anders van de VVD en die ziet zo die spreektijd zo gaan. Ja, maar ik wil... Ik ga toch oh. nog een paar puntjes. Nou, goed, ik de... mag niks meer zeggen. Afgelopen maandag is het de hertenkalf door een loslopende hond achterna gezet... en uiteindelijk doodgebeten. Het trieste incident staat niet alleen. Het gebeurt nog wel vaker dat... De worden doodgegoed door honden. Omdat namelijk honden in een bepaald gebied loslopen. En daar kunnen ook de hertenkalfing makkelijk komen. En dan worden ze doodgebeten. En een vrijwilliger, ik zit het naam even te zoeken. Die regelmatig de, de, de, de herten terugbrengt die echt zorgens vijf uur uit de bed vandaan gaat... die uh, werd er die een gegeven moment opgebeld... dat ze een kalf zagen rondlopen met een hond erachteraan... die ze toen al gedragen gaan, maar uiteindelijk was hij te laat. En, uh, ja, dat, echt, Amsterdam moet gewoon iets doen met een hek. Nog groter hek, daar zijn ze wel mee bezig, maar het is soms niet genoeg. Het is triest zo'n... Een hek tot in de hemel. Tot hek tot in de hemel. En als je daar patent op hebt graag gebracht... dan zijn er nog een paar landen die zo'n hek graag willen kopen. Ja! Ja! Dan kan die gewoon op het oh, land geplaatst worden. Ja. Nou goed, zo erover de stand voor berichten. En dan gaan we nu weer terug naar de moppie muziek, dames en heren. Ah, ja. Nee, sorry, ik lach nu niet hoor. Het lijkt of dit lach is, maar dat is niet zo. Oh. Dit is Toys van. On the way home, you were trying to wear me down. down. Kissing up on fences and up on walls. On the way home, I guess it's all working now.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 Ah, oh, de wilde plaat ook dit, hè. Hoe ah, oh, erg dat je denkt, nou man, gewoon echt. Ik word uh, er helemaal wakker van gewoon. Troy y -vang. Hij komt uit Australië. Hij is 20 jaar oud. Hij is eigenlijk een jeugdacteur eigenlijk. Hij heeft in allerlei series gespeeld. Ook in allerlei films. Meer zoet dit. Hij heeft onder andere in The X-Men, Origins gespeeld. En Wolverine heeft hij ook ingespeeld. Dat is uh, Troy Zivan. Ja, hij komt dus uit Australië. Wist ik niet veel... Ik wil altijd maar in Amerika of Engeland. Nee, Australië. Dat is wel makkelijk. Daar hoeven ze geen hek omheen te zetten. Nee. Daar, nee, daar varen ze gewoon een boot en mee en dan sturen ze weer terug in een uh, betere boot. Dat ja, was altijd... Uh, maar dat snap, was... dat snap ik niet van Australië. Je hebt zoveel ruimte en je hebt daar allemaal beesten die je dood kunnen maken. Dus, ja, ja oké, okay, dat is wel een beetje in balans, dacht je zo. Ja. Ja, nou, ja. Dat, is, dat zou je kunnen zeggen, ja. Je hebt uh, toch in Nederland ook heel veel ruimte, heb ik afgelopen weken gezien, hoor. Maar daar gaan we ook niet allemaal mensen in je zetten. Nee, ja, ik, ik, De natuur een beetje nee maar houden. Australië heeft ook genoeg ruimte waar ze niks mee doen. Ik, ah ja, maar over ruimte, jongens. Er staan zoveel controlpanden. Zoveel gebouwen staan er leeg. Winkels, echt. Er is ruimte genoeg voor die mensen. Ja, want dat is zeker waar. Als, als, als er 200.000 komen, dan kunnen ze wel nog steeds herbergen. En ik hoorde net op het nieuws, vanochtend nog, dat uh, bij de uh, NS hebben ze vooral in uh, het opknappen van de, van de treinen. Uh, weet je wel, de techniek Kronen, daarachter. Een, ja. Hebben ze heel veel baantjes nodig. Echt, ik weet ja, maar, niet of ze noemden een paar dat honderd. Is de, dat is het ook. Heel veel, uh, kijk, soms, je hebt heel vaak economische vluchtelingen. Dat is heel vervelend, want. Tenminste, dat is moeilijker, omdat uh, um, die, die zijn vaak niet zo heel ver opgeleid. En die nee, nee. beheersen dan ook nog eens de taal niet, dus die kunnen niet zo goed hier aan Deze trek. mensen maar, spreken wel allemaal Engels. Lijkt de dan, spreken wel, mensen ja. spreken Engels, ja, uh, oh ja, zijn, zijn hoog opgeleid, zijn ook waarschijnlijk wel in staat om vrij snel de taal op te pakken. En hebben gewoon de, heel veel technici zitten ja. er tussen, heel veel ICT-ers ja. die we hier heel goed aan het werk kunnen zetten. Ja. omdat. Ja. Even een positief geluid laten horen. Nou, dan dacht voelt... ik net een ICT-opleiding te gaan doen. Ja. Want dan mijn uh, werkkans. Maar ja, nee, heeft... nu hebben we allemaal vluchtelingen. Maar dus... ja, als je dan leest dat ze inderdaad goedkoper. worden gevoerd als beesten bij de Hongaarse... Ja, dat is zo. bizar om dat die en, beelden uh, te zien. Ja, dat het is echt uh, heel erg naar. <laughs> Hongarije nog volhouden. Nee, we zijn echt humaan met onze vluchtelingen. Ja, ja, tot de beelden opdoken. Dat hadden we zes, nou ja, toen werden we wel in één keer wakker. Wat de fuck gebeurt daar nou weer? Nou, nog even andere berichten. zo even ja. Ja, ja, een, ja, een ja. enorme mysterieuze vuurbal stort neer bij Bangkok. ja Ik weet van... niet of je de beelden hebt gezien, maar... Een nou, ufo! En nou, nou staat er een, een leuk uh, uh, ja? dingetje dat je kan stemmen. Wat ja? is het? Een, een meteoriet? Ja. Een ufo? Een weerballon? Mijn schoonmoeder met een kater? Uh. <laughs> of, uh, ja, hier maak je wat uit. Okay. Het is gewoon een blikseminslag. Blikseminslag? er, staat, er, staat, er, staat nee, er nee, niet nee, tussen. Meteoriet. Ik denk ik, echt dat het een meteoriet is. Ik vind is. blikseminslag, dat vind ik mijn schoonmoeder met een kater. Ja. Dat, oh. uh, ja, ja, ja zou er wat leuke alternatieven nog even bij moeten zetten. Ja, dat is leuk. Want meteoriet, het is logisch dat een meteoriet is een ufo. Het was echt ongelijk projectiel die naar beneden stortte gewoon. Een ufo ah, die, die ja, gaat meer je... gecontroleerd. Daar heb echt beelden van gezien van ufo. Zo, echt waar. Ja, maar ja. misschien heb je ook wel eens beelden gezien van een ufo die neerstort. Dat zou ik nog... Ja, bij Ros wel, Maar dat is heel lang geleden, hoor. <laughs> nee hoor, dat was al gek Daar was ik echt niet bij. Daar heb ik niks Those mee te maken. Those were the days. Ja, precies. Was ik in 1948 of zo? Ja. 1947. Nou, ik vind maar. het nog steeds mooi hoe ze dat stukje in Independence Day hebben ingebouwd. Ja, ja, ja. toch nog... Ja, we hebben een ufo liggen nog. En we ja. hebben ook nog steeds dat wezentje ergens op water staan. Ja, geweldig. Ja. Erg leuk om dat uh, altijd in films terug te laten komen. Ja. Goed. Even kijken, oh ja. Straks nog meer berichten en ook wat geinige muziek wat nieuwe muziek weer gevonden. Natuurlijk. En dit is de laatste zinger van The Falls Mountain at My Gate. Ik Even de Google om te kijken hoe de optreden afgelopen maandag was... in de Melkweg speelden ze. Voor de hapbekrat nog. En was ik er maar naartoe gegaan, denk ik dan maar. Ik moet zeggen, het, het, het, ja, nee, ik twijfelde een beetje. Had je niet naar YouTube geheelden? Nee. Nee? Nee, YouTube. Zeg, die zijn tegen toch altijd met, met ombuiging bezig? Ja. Nou, dat distancieer ik me van, van de best. Al wat op, eh, op Facebook weer van... Ja, we gaan hoor we zijn er klaar voor. Ja. Nou ja, ik vind, ik vind het wel steeds toer dat ze muziek maakten, maar nee, ik wil altijd een beetje een beetje beginnende bandjes, vind ik grappig. Wie? In plaats beginnende bandjes. Nee, wie hebben jullie dan op YouTube? Wel het ja, over U2. U2. Uh, ja. Oh. Ja, U2. U2. Ja. Nee, U, ik vind wel stoer dat ze nog steeds zo populair zijn, maar waarschijnlijk alleen dus, ik, hoor ik wel iemand bij de wereldreis Ik word soms ook een beetje moe van die Bono die altijd zo heel serieus in de camera kijkt, zo van ik verbeter de wereld ja, ja wat ik soms dat een beetje een fijn moe Voel als je dat hebt over jezelf. Ja. Ja, ja. Ik, uh, ik, nou, ja, goed, ik zou het ik ook moet zeggen... hebben, maar het is een beetje onmogelijk. Ja, het is een beetje onmogelijk. Ja. Goed. Gewoon, gewoon begin bij je, naast de buren, oh, bij ja. je? probeer die te redden. En dan, je moet eigenlijk in je leven drie mensen redden. En hopelijk redden die er ook weer drie mensen. En zo is de hele wereld gedekt. Er zijn er wel een paar het mensen forward. die niks te doen hebben. Dat is wel jammer voor ze. Maar verder is alles gedekt. Nou ja, je kan binnenkort uh, asielzoekers vragen om bij je te komen eten. Want het wordt ook aanbevolen om ze niet in huis te nemen. Nee. Maar gewoon met ze te eten. En dan heb je toch, uh, uh, hebben ze toch een gezellige avond. En, uh, en, en jij leert wat van hun. En jullie leren van elkaar. Ik moet zeggen. En hun verhaal lijkt me wel erg interessant. Ja. Maar ja, het Misschien we moeten we voor. er een keer eentje een oh, keer uitnodigen. Als gast in de, in de studio. Ja. ja. ja. Dat hij er al twee uur onder het de, onder de dak is. Ja. ja. ja. Krijgt die thee en zo. Ja, krijgt ja. Ja. Ja. ja. Ik heb toch een uh, bericht. dat we hadden natuurlijk een uh, aantal weken geleden... dat vreselijke ongeval met die kraan in Nederland... Ja. Maar er schijnt dus nu ook een uh, bouwkraan in de grote moskee van, uh, van Mekka. Daar zijn gisteren 87 mensen omgevallen. Heftig hoor, jij is momenteel boven de 100. het de... ja. is alweer omhoog uh, gegaan. Meer dan 180 ja. waren gewond. Dus dat zal, uh, zal die gewonnen natuurlijk misschien ook nog uh, zijn overleden. Maar, uh, en dat terwijl dus heel Saudi-Arabië bezig om uh, zich voor te bereiden voor de Hajj. Een pergifse dan gaan ze weer allemaal stenen naar die beelden gooien. En dan zijn ze er allemaal omheen aan het krioelen, weet je wel, Ja, ja, ja, ja, ja. Dus, ja, het is wel vrij heftig. als je. Het maf is wel, ik hoorde vanochtend op radio... één iemand die daar ook in de buurt uh, erbij stond... op 10 meter afstand van die kraan stond hij erbij. Ja. En die uh, ging vanochtend weer heen. Toen was alles al opgeruimd. Was er was eigenlijk niks meer van te merken. En Ongelooflijk, toen gingen hè? ze weer naar de kerk. Gewoon doorgaan. Ja, apart. Ja. ja, er zijn echt ook uh, op Twitter... worden allemaal foto's van uh, pelgrims in bloedige waarde getoond. Ja. En de bouwkraan was het een van de velen die dus... Uh, rond de moskee geplaatst waren vanwege de verbouwing. En er zouden dus gewoon enorme zware zandstormen zijn. Ja, ik binnen een half uur werd het echt pikken donker. Ja. En dan ging het heel hard waaien. En uh, ja, die kranen staan er al geloof ik al, al jaren. Geloof ik. Zijn er heel lang ja. zijn ze al verbouwd. Het moet heel groot worden. Nou, Goed, Marcus? Ja, ik zit een uh, filmpje te kijken van een, uh, een man in Amerika. Yeah. Uh, in Riverdale. Uh, die, die ging daar de McDonald's binnen. Yeah. En die, uh, was een klein beetje, die had een klein beetje kook gebruikt. Ja. Een klein, oh, klein beetje. En ja, die was een beetje vervelend aan het doen. Dus de, het personeel van de McDonald's belde de politie. De politie kwam te plaatsen. Ja? Nou, die, die waarschuwden hem. richtten een taser op hem. Oh, nee. En? Don't. Inderdaad. Nee, ze schoten. Maar de man had er niks van. Hij ha. was waarschijnlijk zo ongelooflijk onder invloed van die... Uh, Iets meer dan normaal gebru gebruikt. Van, van, van, van die coke, van die rommel. Ja? Dat hij gewoon... Ja, hij werd getaserd. Ja? Je ziet hem wel even zo op wegen En hij ja? loopt gewoon door. En die politieagent ja, staat ook echt zo van. Eh, uh, wat? Nou, afstandsbediening doet het niet. Oké. Okay. Oké. Okay. Nou, dat werkt ook niet. Kan ik in de prullenbak. Zijn, uiteindelijk Is hij nog ingerekend? Of hebben ze hem ja, gewoon uh, doorgeknipt? Uh, ja, uiteindelijk hebben ze open. Uiteindelijk hebben ze hem met een knieslot en zo, weet je wel, zoals de Amerikaanse politie. Niet project, met een neklem, hè? Oh, neklem, dat bedoel ik. Necklam. Knieslot? Ja, een nekklem. Ja, oh. ja die, ik heb het, ik ook... ah, die mogen toch niet meer in Nederland? Die zijn nee, de... maar dit is Amerika. Oh ja, daar mag het nog. Eh, pas geleden sprak ik iemand die ook in de in, uh, psychiatrie werkt. Die in de, toen gingen we met elkaar een beetje oefenen. Van, hoe ga je een cliënt begeleiden als die echt helemaal door het lint gaat? En dus ik pak haar arm zo ik draai haar zo half op de rug. Weet je, en Dan kan je controle krijgen. En ze zegt, van, wow, dat mag niet meer. Daar zijn te veel armen mee gebroken. Dus de laatste jaar is het wel een beetje veranderd. Dus ja, als je weer opnieuw daarin gaat werken, laat je even bijscholen. Ja, maar ik vind soms wel... Het is wel inderdaad... Het kan te veel schade aan doen, maar ja? soms, is het ook, ja, soms moet je wel. Ja, wel ja. ja als, als iemand agressief wordt, moet jij toch net Kijk, ook agressiever zijn... om die persoon onder controle te krijgen. Kijk, met dat neckslot kun je iemand echt daadwerkelijk... zeg maar even voor goede, slot, o, of, goed, goed oogjes dicht laten doen. paar seconden. Dus ja. dat uh, yeah, kan wel aardige schade opleveren. Maar ja? Ja, af en toe ja. moet je ook een beetje, een ja, ja. beetje, komen op, zeg. Ja, ja, ja, dat zijn de keuzes die je moet maken. Dat is, uh, en soms heb je gewoon... Het is volstrekt onjaars. verkeerde keuzes gemaakt dit leven. Dat kan gewoon zo. Oké, okay, Burn had een hit met deze Come on talk.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 From the white Talking to you oh no to What matters? En het is al van twee jaar oud, volgens mij. En gewoon praten, blijven praten. Om te zorgen dat die scheidingen. Nou niet, Want het schijnt weer in de lift te zitten. Het is weer helemaal hip om, uh, om, om te gaan scheiden. Ja, nee, ja. Ja, stom, vind ik het. Ik vind ja, het ik, ik, ik kan er niet aan meedoen. Nee, je bent niet getrouwd. Nee. Nee. Nee, nou ja, nee, nee, goed. Steeds meer mensen ja, die denken van, toch dat het gras groener is dan de andere kant. Ja, dat is het idee ook vaak. Ja. Misschien is het toch handig om toch eens. Uh, the uh, doe ja? Therapie te overwegen. Ja. Dan uh, uh, denk weer eens waarom je ook weer vroeger verliefd was op iemand. Ja. Ik probeer het, dat gevoel terug te krijgen. Ja, het is best leuk. Ik heb het, dat ik... Mensen veranderen. Ja. ja. Oh, kijk, de jeugd, die gaat ook wat zeggen. De mensen veranderen en dan? Nou, nee, dat, uh, dat mag je zelf je conclusies uittrekken. Uh, dus ja, je hoeft niet altijd bij dezelfde persoon te blijven. Nee, precies. Nee. Nee. Nee. Ik vind zo om de tien jaar. Oh. Ja. Oké. Okay. Nee? Oké, okay. nou, dan ga ik weer op pad <laughs> als ik 60 uh, ben. Uh, ja, maar geef een boven bepaalde leeftijd, kan je beter vasthouden aan de persoon die je hebt, denk ik dan weer. Ja, ja, ja als je daar tevreden mee bent. Maar nooit, even, even klein tip, nooit je oude schoenen weggooien. Voordat voor je, je die nieuwe hebt, ja. Oh, dat is weer zo mannelijk. Ja, oh, oh, oh. dit is echt, ja, natuurlijk Ik goed. zeg altijd: ik ben mee... ongelukkig op een zolderkamertje bij eentje. En dan uh, uh, uh, gelukkig op een zolderkamertje alleen. Ja? Yeah? De ongelukkige. Uh, met ongelukkige vijf, vijf mannen? mannen. Nee. Nog één keer? Jij, wat ze? Dan, dan gelukkig met vijf mannen, ik weet niet. Maar ik zou, als ik jou was, toch wel weten waar ik voor koos. Ja, oké. Okay. Nou, ik probeer een stekker van je verhaal te trekken met wat allemaal ja, ja, Het is moeilijk nou, dit nou, te Ik zou ja, weer een gewoon opmerkingen dat. Zijn we noemen. Het <laughs> ja? schooljaar is weer begonnen. Dat hebben jullie misschien allemaal weer gemerkt. Ik wil ja, jij ja. zeker wel. Oh, alweer een tijdje hoor. Ja, hoor. Fijn hè? Ja. Maar uh, het, het schijnt <laughs> dus wel weer dat, uh, dat er uh, weer meer kinderen met luizen zijn. <laughs> ja, klopt. En de luizenkliniek in Kielderen ziet echt een verdrievoudiging van het aantal klanten. En opvallend is, het zijn niet langer enkel jongere kinderen. Maar ook tieners hebben er meer en meer last van. En hoe komt dat nou? Is er over de, ze dragen de luizen over omdat ze al die selfies maken. Hm? Dus kijk uit, als jij een selfie oh, maakt ja, met, met een kind zo... en dan lopen ze over en dan heb je echt een probleem. Even bij elkaar even, even een selfie maken. Ja. Neem, gebruik dan even de stokken. Dan kan je verder bij elkaar blijven. Dan kan je gewoon ja, ja, ja. op afstand houden in plaats van... Ja, dat van... is waar. Dus dat is altijd wel weer... Maar ja, je, je pakt het eigenlijk om even bij elkaar met je haren zo te zitten. En voor je het weet heb je gewoon... Uh... Ja, daar loop je gewoon over. Nou goed. Oh. Uh, nou ja, binnenkort dinsdag is het weer Printjesdag. Ja, oh ja. Hij oh ja. is weer uitgelekt. Oh, oh, oh. En, uh, ja, het is, uh, Dames en heren, ja? dit is een historisch moment. Het schijnt allemaal beter te zijn. Het grappige is, uh, hij zou het gaan vertellen, maar er was iemand anders die vertelde het. De kennis eigenlijk het volgende. Het gaat een stuk beter. We zijn er nog niet nuchter blijven, koers houden... in mijn eigen woorden, niet al te juichen. Dat was Frits Wester. Die, had het, uh, die nam het even over. Dat had zoiets van, nee, ik heb hier het plan. Ik zal het even voorlezen hoe het in elkaar steekt. En uh, volgens mij vond Rutte het wel grappig... Ja, maar hij wordt wel een beetje boef van dat alles elke keer uitlekt. Ja, Rutte die... Ik, ik, ik had een interview ge, gehoord... Uh, van Rutte. Ja. En hij zei op een gegeven moment ook... ja, we doen nu met z'n allen net alsof het dit jaar... voor het eerst is dat het uitlekt. Alsof het dat nieuw is. Nee. Maar dat gebeurt elk jaar. Maar hoe kan het, dat nou toch? Het... het, het Natuurlijk, ik stel het niet goed, maar het gebeurt elk jaar. Dus laten we nou niet net doen alsof het vandaag voor het eerst is. Nee, ah, het is altijd wel weer toch leuk. Ik vind leuk de interviews met Rutte vind ik altijd wel leuk. Hij ja. is altijd zo lekker nuchter. Hij is lekker nuchter, ja. Ik kan me het gedoe over die Sinterklaas nog herinneren, weet je wel. Deze, ja. deze one-liner. <laughs> Jongens, volks gaat iets. Dus come on. Ja, weet je wel. Hou eens op over die Zwarte Piet. <laughs> wat gezeur erover ook. Ja. Zo is het. We gaan weer bezig met belangrijke zaken. Nou, die zijn er hoor. Maar heel goed, VVD en P liggen nog heel ver uit elkaar. En die vluchtelingen alle blijven maar binnenkomen. Maar goed, Rutte heeft een nieuw plan gemaakt waar hij mee naar Brussel gaat, geloof ik. Misschien kunnen we daar iets mee vluchtelingen, Zwarte Piet. Nou ja, hey, ik wou, ja. Ik zag trouwens wel laatst uh, langskomen van... Goh, als ik een vluchteling in huis neem, krijg ik subsidie. Ja? Als ik mijn moeder in huis neem, dan moet ik... Uh, moet uh, in de uitkering uh, wordt dan uh, slechter gemaakt. En denk ik van ja, dat is inderdaad zo. Dat is dat. Dat moet toch allemaal nog even bekeken worden. Maar we gaan er allemaal op vooruit volgens de cijfers. En ja. mensen die niet werken, die blijven op hetzelfde niveau... En over het algemeen is het allemaal positief. En er is er zelfs ook extra geld weer in de zorg gestopt, geloof ik. Terwijl vandaag ja. opstand komt. Nou ja, opstand klinkt een en revolutie redden. in Amsterdam. Heel veel, heel veel collega's van mij gaan daar naartoe. Om okay. te protesteren. Ze red nog blij de zorg. Zijn. Ja, red de zorg. En eh, dan oh, hoor je Frit Wester daar ook weer over. Die zegt van ja, maar het, bedoel, het is niet dat er één keer veel minder geld naar de zorg gaat. Het, het gooit iets minder gaat er naar de zorg. Maar de zorg is nog steeds het beste in Europa. Toen dacht ik, jeetje, wel weer heel nuchter ook allemaal weer. Weet je. Want je hoort allemaal van die vreselijke verhalen. Maar ja, soms vraag je je ook wel af: Heeft het allemaal wel te maken met dat geld? Die vreselijke verhalen. Misschien is dat beter dat je dingen beter en kan organiseren. Moeten, ja, ik wou net zeggen, we moeten het allemaal even wat efficiënter gaan doen. Dat sowieso. Op, op zich van ik, de, de SP die heeft nu een, een plan een, een, op, geopperd. om ja? de zorgverzekeraars af te schaffen. Hé? He, is het voor een raar plan dan? Ja, om zeg maar dus dat zeg maar een centraal ding om de hele uh, uit de zorg de hele de, ja die willen weer de, terug naar dat de uh, overheid de hele zorg regelt oké okay. uh, dus dat hele hoe noem je dat uh, ja, een beetje communistisch gewoon ja oké oké. weet niet of dat beter wordt toch dan hebben ze nu net hebben ze alles een beetje me, me geregeld de zorg is anders dan moeten we het weer anders nou regelen nou nee goed. Ik ja, gehoord ze hebben het door laten rekenen en het zou beter zijn. Dat ja, is ja, het Centraal Planbureau. Ik geloof dat Verijn wel alweer extra geld heeft gekregen om al die PGB's nog een beetje uh, weer recht te trekken. Want die heel veel mensen hadden heel veel schade. Maar ja. dat is ook weer tekort. Dus nou, joh, het is toch gewoon zootje daar, maar Dat goed. Ik zie weer een optie. Ja. Vluchtelingen, ICT'ers. Overuit. We zijn eruit. Baby, oh, yesterday's on